Een delegatie van de Tunesische regering is aangekomen in de Gaza-strook voor een solidariteitsbezoek. Morgen krijgen de Palestijnen een bezoek van een afvaardiging uit Marokko. Door de trage reactie van de overheid heeft de onrust rond de besmette zalm veel langer geduurd dan nodig is. Dat zegt Jan Foppen, directeur van zalm en paningbedrijf Foppen in een interview met NRC Handelsblad. In de afgelopen maanden zijn vier mensen overleden na het eten van gerookte zalm van Foppen die met de salmonella bacterie was besmet. Bij een vijfde overlevende wordt nog overledene wordt nog onderzocht of er een verband is met het eten van besmette zalm.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 Het weer er nog, vooral in het oosten nog zon... maar vanmiddag is het overal bewolkt en regenachtig. Temperatuur tussen de 7 en 10 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig, in de middag droog... en in het westen zon met temperatuur van een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Harmelen staat het stil over 6 kilometer... want er zijn drie rijstroken dicht. En volgens Rijkswaterstaat gaat het nog een uurtje duren... voordat de weg daar weer vrij is. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het beste om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kiest de route via Gorkum. Op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle zijn werkzaamheden... en daarom staat het tussen leusen zuid en Hoevenlaken 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vroomans. Goedemorgen. Goedemorgen. De stofwolken rond het kabinet lijken opgetrokken... maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Er is minder geld om uit te geven, de groei hapert... en de werkloosheid neemt toe. Het kabinet maakte een valse start... Het kabinet gaat ook een hele zware rit tegemoet. Dat staat vast. Vandaar onze vraag van morgen: hoe moeilijk krijgt het kabinet het? Niet alle voornemens van het kabinet zijn al uitgewerkt, maar leuk wordt het voor ons allemaal niet. We gaan erover praten. We hebben aan tafel twee fractievoorzitters uit de Eerste Kamer, daar waar dit kabinet trouwens geen meerderheid heeft. Tini Cox is bij ons van de SP. Hartelijk welkom. Elko Brinkman is ook hier fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook hier is Thijs Berman, wel een coalitiepartij. Hij zit voor de Partij van de Arbeid in het Europees Parlement. Goedemorgen. Goedemorgen. En u kunt ons ook zien op Troskamerbreed, onze eigen website en Politiek24. De zaterdagkranten, ja, en die kranten... en trouwens het hele nieuws dit weekend... Het lijkt beheerst te worden en nog beheerst te gaan worden... door de crisis rond Gaza... Um, uh, Thijs Berman, uh, u zit in het uh, Europese parlement. Uh, uh, daar wordt toch wat internationale gedacht. Nog zeker ten aanzien van dit soort onderwerpen. Uh, wat heeft u uh, uh, uh, voor gedachten hierbij? Hopeloos? Hopeloos, want uh, dat grote offensief wat Israël nu dreigt in te zetten... met zoveel soldaten die zich uh, rond de grenzen uh, op, opeenhopen. We hebben in 2009 ook zoiets gehad met zware aanvallen op de stad Gaza. Ik ben een paar keer in Gaza geweest... Wat heeft die aanval in 2009 opgeleverd? Helemaal niks. Want de wanhoop en de frustratie die de voedingsbodem is... van het terrorisme uh, van de Palestijnen... die wanhoop en die frustratie zijn nog precies even groot. Daar is niets van afgenomen. De raketten worden wel zwaarder die ze krijgen van Iran. Ja. Ze, zijn nu, ze hebben nu raketten van meer dan 900 kilo. Die raketbeschietingen op Israël moeten stoppen. Maar ze zullen pas stoppen op het moment dat Israël... die wanhoop en de frustratie serieus neemt en ingaat... op de werkelijk gerechtvaardigde verlangens van die bevolking... nou eens een keer te kunnen werken aan hun Toekomst. Andere mensen zeggen natuurlijk... die raketbeschietingen van Israël... zijn een antwoord op de beschietingen van de Palestijnen. Ja, die weer een antwoord zijn op... en die weer een antwoord zijn op... en die weer een antwoord zijn op. Dat is dus geen uitweg. Is dat meteen ook het hopeloze karakter, meneer Brinkman? Ja, ik ben een aantal keren in het gebied geweest. Ik ben al wat langer geleden. En mijn gevoel zegt me... Uh, dat uh, het vaak weer gebruikt wordt, dit soort dingen... om de aandacht van elders af te leiden. Het is in Syrië uh, erg moeilijk op het ogenblik... en kennelijk is er aanleiding om dan nou ja, ergens anders een vuurtje te gaan, uh, gaan stoken. Dat is misschien een gemakkelijke opmerking... maar dat gebeurt over en weer eigenlijk steeds in het uh, gebied. En de kunst is toch... Om daar economisch iets op gang te brengen. waarbij heel geleidelijk er weer vertrouwen ontstaat. Dat is in de stille periode meestal wel weer gelukt. En net als het dan weer een beetje tot. Nou, bloei is misschien een groot woord. maar weer wat in beweging kwam. en weer wat, wat geld verdiend werden. en mensen wat zekerheid van het bestaan kregen. Nou ja, dan liep er weer iets, iets mis. Ik zeg niet dat economie het enige in het leven is. maar dat, dat zien we in Nederland ook. als mensen weer het gevoel hebben. er is baanzekerheid. Eh, eh, niet te veel gezeur onder onze kop. Nou ja, dan kan de wereld altijd beter, maar dat is wel de kern van de zaak. Ja, even naar Tini Cox, want ik zag u knikken bij de hopeloosheid van de situatie. Ja, ik was deze zomer in, uh, in Palestina op de Westbank. Ik ben speciaal rapporteur voor de Raad van Europa voor, uh, voor Palestina. En wat mij opviel, ook al in vergelijking met een jaar daarvoor, toen ik er ook was was die enorme hopeloosheid. Er zijn zo weinig mensen in het gebied... die nu nog iets als een oplossing zien zitten. Want het is, zoals Thijs Berman zegt... het is allemaal op, op elkaar reageren. Maar het is nooit reageren op zo'n manier dat je denkt... ah ja, er kan iets gebeuren. Uh, ik denk dat het een hele grote fout is van de westerse wereld... dat we weigeren om tegen Israël te zeggen... je zal tot een oplossing moeten komen. Want Israël is de machtige partij in het gebied. Als die niet beweegt, dan beweegt er niks. Als de hopeloosheid toeneemt, dan neemt de frustratie toe. En als de frustratie toeneemt, dan, dan krijg je dit soort dingen ook uit, uit Gaza. Dat is volgens mij één groot voorbeeld van een gefrustreerde bevolking... die niet meer weet wat het moet doen... en ontvankelijk wordt voor alle mogelijke vormen van extremisme. Ja, maar om even dit, dit onderwerp is zo'n beetje een van de meest gevoelige... Baan buitenlandse onderwerpen, namelijk ook op de Nederlandse politieke agenda. Want het is juist de uh, Partij van de Arbeid buitenlandwoord voor de Timmermans geweest, die uh, eigenlijk twee kanten uit wilde kijken. Hè. Niet alleen naar Israël, wat wij traditioneel altijd doen, maar ook eens de kant uh, uit naar de Palestijnen. Nu is hij minister van Buitenlandse Zaken, en opeens uh, heeft hij een draai gemaakt die zelfs voor katholieken moeilijk te begrijpen is. Meneer Berman, uh, verklaar dat eens, die, dat gedraai van uw partij op zo'n cruciaal onderwerp. Ja, Frans Timmermans is nu minister van Buitenlandse Zaken... en hij dealt met Israël. En hij probeert om achter de schermen invloed uit te oefenen. En de Israëli's zeggen tegen hem... wacht nou even met die Palestijnen de Palestijnen... een hogere status toe te kennen in de VN. En dat, hij wil dat... Dat, dat is iets en... waar hij in juli zelf nog voor pleitte... Hè? toen hij ja, nog Kamerlid zeker, was. Zeker, zeker. Opwaardering hij... van die status. Ja, en tegelijkertijd wordt dat dan dus ook een instrument... om druk mee uit te kunnen oefenen op de Israëli's. Als jullie dat nu niet bewegen, dan ga ik daar wel in mee. Ja, maar dat is zijn is, rol. Ja. Het is onze rol, vind ik en in de Tweede Kamer, en in het Europees Parlement, om te zeggen... als je wilt dat Palestijnen serieuze gesprekspartners worden... dan zul je ze ook een plek moeten geven waar ze dat kunnen zijn. ze ja. is een serieuze het... status in de VN. Maar zou het niet helpen als minister van Buitenlandse Zaken... Frans Timmermans dan nu zou vasthouden aan de opwaardering... van die status van de Palestijnen? Ja, maar in plaats hebben... daarvan zegt hij nu, dus niet bevorderlijk voor het vredesproces. Ja, maar wij hebben de informatie niet waar Frans Timmermans mee moet omgaan... vanuit zijn ja, positie. Maar, maar, en het meneer, kan heel meneer, goed zijn meneer, dat hij op... dit kan gebruiken als ja. middel mm -hmm. Ja, ontdruk, maar ja. geloof ik, die... ik hou het daarbij, want dat weet ik dus niet. Nee, maar u gelooft dat zelf natuurlijk ook niet. Uh, Timmermans is uitgesproken altijd geweest over dit onderwerp. Uh -huh. Ook uw eigen partij in het uh, verkiezingsprogramma. Hè, naar twee kanten kijken. Ja. Allebei uh, uh, niet alleen het Israëlische standpunt. En nu is hij in de positie en dan gebruikt hij het argument van... ja er zijn zoveel mensen die, tegen, die voorstemmen voor die, uh, uh, uh, voor die opwaardering. Uh, onze ja. stem eigenlijk doet er niet meer toe. Nou, als dat principe in de nou, Tweede Kamer genauer. gaat... Wordt, dan uh, ja. kun je de tent volsluiten. Ja. Ik weet Tini Cox? Ik weet ook dat het in, in, in Palestina buitengewoon treurig nieuws is... Uh, deze, deze opstelling van Timmermans. Ik sprak eerder met president Abbas over de Nederlandse regering... toen Rosenthal hier nog uh, de baas was. Nou, die, die stond ontzettend slecht bekend in Palestina... omdat hij gewoon überhaupt nergens over wilde praten. Ja. In Palestina waren de mensen ontzettend blij, ook op overheidsniveau... dat Frans Timmermans minister werd. Hij heeft een goede naam. Hij had ook even goed, goed, goed record op het Maar verklaar dat we nog even. Let, let, let. Let. Hij doet nu wat de VVD wil. Iedereen was blij dat Roosentaal weg is, maar de geest van Roosentaal leeft nog ja. op het ministerie. En het heeft geen effect. Want Timmermans zegt, ja, we moeten nu niet dit uh, besluit aan de meerderheid helpen. Het besluit krijgt de meerderheid. Want de meerderheid van de Verenigde Naties, algemene vergadering Raad voorstemmen. Ja. Dus denk... Nederland gaat zich isoleren in plaats van dat Nederland doet en laat zien dat we nu een ja. ander beleid hebben dan we naar twee partijen kijken. Ik vind het doodzonde. En ik ja. zal Timmermans ook oproepen om hiervan af te zien. Dat is echt een hele ja. onzorgvuldige on, on, on, on, on, on, on gang van zaken. En ik denk dat dat precies is wat ik van, van, van je zou vragen... vanuit de Eerste Kamer... of ook of in de Tweede Kamer. Omdat dat in feite de positie van Nederland... als bemiddelaar in dat verhaal versterkt. Oh. Als er een heel sterke stem is... en in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer... Op, tegenover Frans Timmermans te zeggen... luister eens, wij willen wel dat, die, dat de Palestijnen die status krijgen... dan kan Frans Timmermans gerechtvaardig naar de Israëli's toe oh, lopen is zeggen... Hoe, hoe lang kan ik dit zo houden? Het is een truc van Timmermans. Nou, nou daar geloof ik helemaal niks in. Ik vind nee, het gewoon een onze okay. Nee, het is, is ingewikkeld om dat denk ik uit te leggen. Die druk. Toch nog even, tot slot, wat dit onderwerp betreft... Uh, naar u, meneer Brinkman. Ook uh, in uw partij, het CDA, zijn een aantal prominenten... de oud-premier van Acht bijvoorbeeld... maar uh, ook niet te vergeten uh, uh, Hans van den Oud-minister van Buitenlandse Zaken en Eurocommissaris. Die zeggen: die zijn daar ook geweest regelmatig. en die zeggen: ja, zo blijven omgaan met die Palestijnen. dat kan toch niet. We moeten echt op een andere manier. daar de situatie politiek benaderen. en iets minder Israël altijd het voordeel van de twijfel geven. Is dat. Ja, is dat niet uiteindelijk het probleem dat we daar zo moeilijk over durven praten? Nou, het gaat vooral, uh, denk ik, om de vraag hoe je een evenwichtige benadering uh, bereikt, waarin je de nou, twee. Zij zeggen bijvoorbeeld door ja. eens wat anders naar dat standpunt te kijken. Ja, de, de Uw eigen CDA-vrienden. Maar u vroeg aan mij een uh, opvatting ja, en uh, die, uh, u zit hier. die is uh, dat de vraag is of die externe druk. Uh, en externe posities uh, uh, steeds maar groter en steviger maken helpt. Uiteindelijk moeten die twee partijen, omdat ze letterlijk op elkaars uh, lip zitten... Uh, het met elkaar zien te uh, rooien. En dan is mijn opvatting altijd uh, geweest... probeer in de binnenkamer, inderdaad serieus, met de beide partijen uh, ook te spreken... en probeer ook bijdragen te leveren, ook letterlijk, ook financieel uh, vanuit, vanuit Nederland... ...en Europa, om de boel daar beter op orde te krijgen. Dus uh, ik geloof niet zozeer dat als je over en weer vlaggen uh, hijst bij allerlei fo formele fora, dat dat zal helpen. Dat werkt eerder als een rode lap op een stier. En uh, mijn benadering zal dus zijn... Uh, ...probeer inderdaad een evenwichtige politiek uh, na te streven... ...maar ga daar geen symboolpolitiek van maken. Goed, we, over dit onderwerp zouden we het hele uur door kunnen praten. Dat gaan we niet doen. We pakken nog even een ander bericht uit de krant erbij. Uh, een bericht uit het AD. Mark Kalon, hij is de voorbeelder voorzitter van Edes, dat is de koepel van woningcorporaties... voorspelt het einde van de sociale huursector in Nederland. En dat is dan na aanleiding van de plannen van het kabinet. Hogere huren, corporaties die failliet gaan, een bouwstop. Het is een en al ellende wat hij uh, voorspelt. Meneer Bringman, u bent behalve CDA-senator... natuurlijk ook voorzitter van Bouwend Nederland. Heeft Kalon gelijk met zijn uh, ja, toch wel uh, alarmerende oproep? Ja, de investeringen liggen al heel, uh, heel lang uh, stil... omdat er geen zekerheid was over de ontwikkeling van de huren en de ontwikkeling van de hypotheekrentaftrek. Ja, maar nu met deze laatste regeringsplannen? Ja, die zekerheid is er nu wel. Daar hoef je niet altijd gelukkig mee te zijn. Uh, ik denk wel dat voor het consumentenvertrouwen... het wel bepalend is dat mensen opnieuw kunnen gaan rekenen. Ze snappen dat het wonen wat duurder uh, gaat, uh, gaat worden... Uh, dat kunnen we vervelend vinden. Dat vind ik ook vervelend als, uh, als bouwer. Maar één ding is wel waar. Er is demografisch gezien genoeg behoefte aan nieuwe huurwoning... nieuwe koopwoning en aan doorstroming. En dan moet je ook een keer tegen elkaar zeggen... ja, er moest een huurverhoging aankomen. Er moest een aanpassing van de hypotheekrentesystematiek komen. Alleen, hoe... We we nu dat er ja. niet elke keer opnieuw gedoe uh, is. Nee, maar goed, en Calon wat... heeft dus gelijk als hij zegt, ja, er helpt niet de investeringen... als we dat geld bijvoorbeeld uh, vervolgens weer met, met massa naar Den Haag brengen... terwijl we dat eigenlijk in de woningmarkt zouden willen ja. uh, houden. Datzelfde geldt voor de mensen die dachten dat ze zeker wisten... hoe het nu met de hypotheekrenteaftrek uh, ging. Ja, dat geld is een paar keer uh, als het ware uitgedeeld door de heer Rutte en de Zijnen. Eerst is er gezegd de BTW gaat omhoog. Maar luister, de inkomstenbelasting gaat naar beneden. Toen is er gezegd, de hypotheekrenteaftrek wordt aangepast. Maar u krijgt een lagere inkomstenbelasting. Dat is twee keer voor hetzelfde geld. En daarna is gezegd, de zorgpremie... Nou ja, die gaan we benaderen inzien, toch maar via de inkomstenbelasting wat corrigeren. Ja, of die zekerheid er dan nog zo is bij mensen, is zeer de vraag. Ja, maar hoe reageert u op wat hij zegt? De woningbouwplannen gaan niet door. Het een na het andere plan wordt afge, uh, uh, afgeschoten, zeg maar. Of wordt uitgesteld omdat er gewoon geen geld is. Er gaat niet gebouwd worden. Heeft hij gelijk met, de, met deze. Als je zegt de huren gaan omhoog, dan komt er meer geld in het laadje bij de corporaties. Dan... Nee, want die moeten 2 miljard euro inverstanden. Ja, ja, dat is precies het punt waar ik dus. Op dat laatste punt ben ik het dus met Calonne met eens. Maar de huren moet je wel omhoog doen. Dan is er een technisch probleem nog. Wat is nou precies de rekenbasis? Maar dat we er deze uitzending nee. niet mee vermoeien. nee. Niet maar wel belangrijk, als je daar wat variatie in aanbrengt, dat kan misschien in Groningen wat anders dan in Utrecht. Ja, dan doe je dus het fijnzinnige besturen zoals ik dat in CDA altijd gewend was. Maar ja, dus, het CDA <laughs> zit er niet in de regering. Nee, maar op we het zijn moment, wel nodig, uh, merkt ja. u ook niet meer. Nee, ja. de, vr de vraag was eigenlijk heel simpel. We gaan het nog één keer proberen. Heeft hij nou gelijk met dit rampverhaal of niet? Uh, ja, U gebruikt het woord rampverhaal, dat zei u in eerste instantie niet. Ja, en met de rammen kom nou, je er overal in de gescherpte. Je moet, je dreigen, moet niet instituties opzij uh, zetten, corporaties zijn nodig. Uh, je moet niet uh, zeggen, ik weet het allemaal wel in, uh, in het torentje. Je moet gesprek hebben met de partijen, heb ik het niet over de politieke partijen... maar de partijen die de woningmarkt uh, weer op gang kunnen brengen. Daar horen ook de banken en de pensioenfondsen uh, mm. uh, bij. Hè, omdat uiteindelijk de beschikbaarheid van kapitaal voor investeerders van um, essentieel belang is. Ik okay. zou denken dat, uh, dat collega Brinkman toch iets meer... Uh, uh, de alarmbel zo mogen uh, uh, doen, doen, doen luiden. Om twee redenen. Enerzijds geeft hij zelf ook voortdurend aan dat als we niks doen met de bouwprogramma... dat we over een aantal jaren honderdduizend huizen tekort hebben... dat is buitengewoon problematisch. Uh, anderzijds uh, weet hij dat als de corporaties onvoldoende middelen hebben... dat ze nog minder gaan bouwen, nog minder gaan onderhouden. En het derde, en dat weet uh, Elke Brinkman net zo goed als ik... dat als we de bouw laten stilvallen, en die ligt nu stil... die ligt uh, al heel lang stil dat de economie nooit zal aantrekken. Als je de bouw niet op gang krijgt, dan zijn er geen andere middelen te verzinnen... om de economie op gang te brengen. En daarom zou ik denken dat we op dit punt gelijk op zouden moeten trekken. En tegen de regering zouden moeten zeggen... de, de cocktail die je nu op tafel zet, dat gaat niet werken. Dat bevordert de bouw niet. Dat bevordert de, de, de doorstroming niet. En dat bevordert de economie eh, niet. Dus ik denk dat de situatie ernstiger is. En dat Calon, wat dat betreft, eh, inderdaad gelijk heeft. Ja, nou, we gaan het hier even bij laten. Wat die betreft, we komen over al die details van het regering... Akkoord, zo zometeen uitgebreid uh, te praten. Dit waren wat ons betreft een aantal onderwerpen uit de kranten. Maar we, voordat we verder gaan, uh, kijken we even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. En het valt niet mee om die week in één zin samen te vatten. Al kwam de nieuwe fractievoorzitter van de VVD misschien toch al een heel eind. Het is rot. Maar het mot? Het mot, de samenwerking, de bezuinigingen, het valt allemaal onder de noemer. Het kan niet anders en wend er maar aan. Het is inderdaad wel even wennen, want wat voor kabinet zit daar nou precies? Dit is een neoliberale regering met neoliberale oplossingen, zegt SP-leider Emiel Roemer. Maar PVV-leider Geert Wilders ziet weer een heel ander kabinet. We hebben nu een socialistisch beleid van bezuinigen. Socialistisch, neoliberaal, het zijn allemaal termen uit een oude tijd, uit een oude politiek. We hadden ook gewoon het uit kunnen onderhandelen. Uit onderhandelen, dat is wel heel erg ouderwets, want zo ging dat tot voor kort. In de loopgraaf, waar kom je dan ongeveer uit? Na vier en halve week hekkelen, sleuren, duwen... Lekker naar de media, een beetje strategisch heen en weer bewegen. Bewegen tot je in het midden uitkomt, zo ging dat. Maar de nieuwe politici doen daar niet meer aan. Die ruilen het ene principe uit tegen het andere. Dat denkt met zich mee dat je ook een boodschap af en toe moet verkondigen... die niet de jouwe is, maar waar je wel voor getekend hebt. Iets anders doen dan je in je verkiezingscampagne beweren. Hoe lastig dat in de praktijk uitpakt, blijkt deze week al snel. Dames en heren, ik heb als onderhandelaar van de VVD een fout gemaakt. Een fout. De nieuwe aanpak moet nog wennen. Maar van knieval naar teeval. het regeerakkoord wordt aangepast. Nog voor het wordt besproken. Het gaat om keuzes en die inruilen voor weer andere keuzes. Na afloop is niet helemaal meer duidelijk wie wie is. Ja, ik zit uh, nou een aantal uh, debatten naar uh, de heer Sams om te kijken, voorzitter. En dan denk ik echt, wie is die man? Het is een oud-Engels gezegde, waar je staat hangt af van waar je zit. Andere keuzes dus en een ander kabinet met andere ministers. Al is volgens de premier het verschil tussen de vroegere en de huidige minister van Financiën hooguit cosmetisch. Het enige verschil tot nu toe, wat ik kan vaststellen tussen de heer De Jager en de heer Dijsselbloem is dat hij een stuk dunner is. Wie wel echt duidelijk anders is, dat is de nieuwe Kamervoorzitter. En ook dat is even wennen. Voorzitter, ik heb één keer geïnterrompeerd. Ik vind dat ik hier nog een keer wat mag vragen. Nee, ik wil nee, nee mevrouw Tiemen, nee. Voorzitter, nee. voorzitter mevrouw als ik, mevrouw, Tiemme, gedurende mevrouw, de hele interruptie ja, van de heer Zelfs... Ik ga dit niet doen. Ik ga dit niet doen. De voorzitter gaat het niet doen. Maar het kabinet gaat het vanaf nu wel doen. En al had de PVV liever een andere uitkomst gewild... Naar huis moeten ze. Nu. De coalitie gaat van start. En Nederland moet zich maar voorbereiden op een koude winter. Omdat niemand in dit land... Als gaat ontkomen aan de effecten van de bezuinigingen van dit kabinet. Tros Radio 1. Ja, het is alweer meer dan 20 minuten over 11. En nu luistert naar Tros Kamerbreed vandaag aan tafel Thijs Berman. Hij zit voor de Partij van de Arbeid in het Europese parlement. Elko Brinkman, CDA, fractievoorzitter in de Eerste Kamer en ook uit de Eerste Kamer, en ook fractievoorzitter Tini Cox... maar dan voor de SP, de Socialistische Partij. Um, laten we proberen uh, een beetje concreet te beginnen. Dat is voor ons uh, in deze uitzending allemaal een uitdaging, denk ik... en voel ik zo. Uh, maar eerst aan u dan maar zo geprobeerd, meneer Cox. Uh, de, het kabinet heeft een meerderheid in de Tweede Kamer... maar niet in de Eerste Kamer, en een behoorlijke niet-meerderheid. Daar is echt steun nodig van meerdere partijen... om al die plannetjes uiteindelijk... Uh, in, in Wetten gegoten er doorheen te slepen. Um, als ik nou gewoon aan u vraag: wat zijn nou de ideeën, voor zover u ze nu kent, waarvan u zegt: never, nooit, daar krijgen ze geen ja voor van onze partij? Ik denk als het gaat over de verslechtering van de WW, uh, terugbrengen van. van, van, van, van uh, van de, de uitkeringsduur en het beperken van de, van de uitkering... naar één jaar al, daar komt je meer Daar is nu een klein uh, een beetje ruimte ingeschapen. Hè. Er is wat extra geld uit uh, de fondsen weggenomen om uh, ja, asfalt... Maar als je te... meer als een miljard bezuinigt en dan geef je 250 miljoen terug... dan word je dus voor driekwart... Bediend als VVD op je wens om de, om de WW te, te in te korten. De Partij ja. van Arbeid was erop tegen. Okay. Daar hoeven ze niet bij ons mee aan te komen. Oké, okay, dat is dus één net. Uh, uh, met, uh, met het uh, uh, verder afbreken van de sociale werkplaats ook niet. Ik noem zo twee onderwerpen waar we samen met Diederik Samson opgetrokken zijn in het afgelopen jaar. Dus daar hoeft uh, zijn, zijn regering en de regering van het er niet, er niet aan te komen. M Meneer Brinkman, uh, de meerderheid kan ook gevormd worden... met steun van het CDA in de Eerste Kamer. Wat zijn voor u plannen waarvan u zegt... daar gaat mijn partij niet mee akkoord, daarvoor krijgen ze geen steun? Oh ja, onze houding is altijd geweest en zal ook nu weer zijn... dat we niet op voorhand zeggen dit kan niet, wij zijn ook zelf de verkiezingen ingegaan met de stelling... dat er in Nederland aanpassingen noodzakelijk uh, ja, maar zijn. Maar goed, nu maar... kent u de plannen uit het ja, regeerakkoord. Nou, nou, waarvan nou, nou, zegt niet, u niet, dat doen niet we niet? Al, niet allemaal in detail. Maar het kernpunt zal zijn leveren die maatregelen... Uh, aan het eind van de dag ook, ook extra werk uh, op. Kijk, de afgelopen week uh, is vooral gebleken... dat we bezig zijn gegaan, althans het kabinet... met een soort herverdeling. Nu snap ik heus wel dat de wat rijkeren... Uh, wat, wat extra moeten leveren. Dat is ook ons, niet, uh, ons probleem niet. Maar het hele verhaal levert geen, geen baan extra op. Dus de eerste vraag zal toch zijn... is nou de kern niet dat we nog eens moeten vragen aan onze Nederlanders... doen we inderdaad een pas op de plaats? Dat begint natuurlijk voor degenen die aan het werk zijn... doen nou terughoudend met je loonwensen. Uiteindelijk is baan, nieuwe baan en baanzekerheid het allerbelangrijkste. En in de tweede plaats, ja, er moet veel overhoop gehaald worden. Dat zal ook niet onze kritiek zijn, maar doe dat niet... Met de redenering, de staat weet het beter. De corporaties, er wordt toch weer veel overheidsregie opgezet. In de zorg gebeurt er van alles, waarbij je denkt, hé, hey, dat kunnen die mensen toch wel, wel zelf. Dan wordt er een beperking van regels voorgesteld in het onderwijs en dergelijke. Maar dat is toch weinig helder. En nee, maar even, even, even om u te onderbreken. Hè? Want de poging was inderdaad, en vandaar dat ik het woord uitdaging ook eerder gebruikte, om het concreet te houden. Um, uh, die nivellering, daar heeft het CDA grote moeite mee. Zelfs zoals dat nu op tafel ligt, ook uit al die koopkrachtplaatjes. Dat is een punt zoals het er nu ligt. Waarvan u zegt uh, in de Eerste Kamer, ja, daar uh, krijg je ons niet voor mee. Kunnen we dat zo simpelweg samenvatten? Ook wetende dat er nog een debat over gevoerd moet worden. Ja, ik heb u net in het begin ja. van de uitzending al gezegd... hoe onhelder het er nu is voor ja. de mensen. Wat, wat blijft er nu uiteindelijk over? Want er gaat nog iets gebeuren met de schoolboeken... met de huishoudelijke hulp, met de dit, met de dat. Er gaat nog meer af, waarschijnlijk. Uh, ja, en dan uh, is dus toch echt de eerste vraag wel... Wat, wat is het nu? En als je dan zegt, hier en daar moeten de uitschieters eraf... ja, welke uitschieters dan wel en welke niet? Daar hebben de mensen recht op. Uh, maar ik maak mijn verhaal nog even af, omdat... Wij erkennen dat er fors moet worden ingegrepen... maar uiteindelijk moeten de mensen ook het gevoel hebben... het, het helpt, het levert wat op. Als je nu de hele openbaar bestuur overhoop gaat, uh, gaat halen... Oh ja, wat uh, doelt u dus bijvoorbeeld op openbaar bestuur overhoop halen? Wat uh, Plasterk nogal uh, krachtig aankondigde in 2015... zijn drie grote provincies, Flevoland, Utrecht en Noord-Holland... gefuseerd, nou dat maken wij beleven helemaal niet mee... maar goed, het was een enthousiaste start <lacht> van hem. Bedoelt u dit soort dingen? Ja, en ondertussen moet je ja, daar een hoop geld op ophalen. Dat nou ja, dus is zeer de vraag u... of je daar niet te veel energie stopt in die dingen. Dus ik zeg helemaal niet dat er niet aanpassingen moeten zijn. Luister, ik heb in mijn jonge ambtelijke jaren vier verschillende ministers van vier verschillende politieke kleuren mogen bedienen. met opvatting over deze onderwerpen. Maar die gemeentelijke herindeling bijvoorbeeld, hè? want er moeten nu dus gemeentes komen van 100.000 uh, inwoners. Daarvan zegt u bijvoorbeeld: gaan we niet steunen. Wij steunen uh, uh, uh, niks bijvoorbeeld. We willen weten waar we aan toe zijn. Gemeentelijke herindeling zal hier en daar zeker nodig zijn. Maar laat dat nou maar gewoon eens bekijken ter plaatse. En geef nee, maar nou er, eens er aan staat wat in de... het oplevert. Nee, maar de eerste vraag. Het levert waar het voor het kabinet u op. Onvoldoende op. Nou ja, het kabinet moet ondertussen in de sociale zekerheid, in de werkvoorziening, in de jeugdzorg. Allerlei zaken heeft men aangekondigd dat daar groot geld gehaald moet worden. Dat hele gesprek moet nog gevoerd worden. En ik weet nog niet zeker of een gemeente van 20.000 inwoners... of een gemeente van 100.000 inwoners op dat punt ja dat beter of slechter doen. Nee. Daar wil ik best over discussiëren, maar lijkt me niet het hoofdpunt van beleid als ja. je zoveel geld nodig hebt. Ja, Tini Cox? Ja, laat ik toevoegen dat ook voor de, de, voor de SP-onderwerpen waar je beter niet bij ons mee aan kan komen. In de Eerste, nog in de Tweede Kamer is dat rare idee. We maken gemeentes van groter dan 100.000 inwoners en dan worden we allemaal gelukkig en dan wordt het allemaal goedkoop. Daar dus, bent u tegen. Dus. Daar zijn we tegen. En die, dat die is provincies, ja, even omdat we dat ook meteen helder hebben, Plasterk, die deed iedereen schrikken van we krijgen we nou, is dat in 2050 heeft hij nou geregeld? Ja. Nou, ik was het erg met u eens dat... Uh, dat uh, je doet een voorstel waarvan je weet dat het het nooit haalt, maar het klinkt... Dus je hoeft er niet eens tegen te zijn? Nee, dat, kom, dat, haalt, dat haalt de Eerste Kamer niet, dat voorstel. Dat, nou, het uh, gaat om het atmosferisch, hè? Iedereen weet, ook als je in een bedrijf werkt of een instelling... dat als gezegd wordt. nou, eigenlijk haalt u het eind van de dag niet... ja, dan is de gemotiveerdheid van de mensen niet zo groot uh, meer. Er is veel te ja, doen... Ja, het moet uh, wel geloofwaardig zijn, hè? Ja. Toch wel. Ja, maar dat is precies het punt. Als je zegt, gemeente, ja, precies, jullie krijgen meer ruimte om bijvoorbeeld de maatschappelijke zorg te doen. Daar zijn we ook voor. Dat kan hier en daar huis wel met wat minder geld. Ook wij hebben wel eens gezegd, nou, misschien kan de rollator worden mensen wel zelf bij de gamma gehaald worden. Nou, hoe dat moet ook je daar ook komen serie... zonder rollator? We willen, nou, dus is altijd een buurman of, een, of oh. een vriend of een familielid die ook wel wil helpen. Dus we moeten ook zeggen, samenleving, wij willen zelf ook echt wel het een en ander doen. En gelukkig zijn er heel veel mensen die op die manier ook de maatschappij vorm willen geven... Maar om dan te beginnen met de stelling, eigenlijk he, moeten we u opheffen of samenvoegen of wat dan ook. Ja. Dat is meestal niet de beste start. In de uh, Senaat is er dus uh, oppositie tegen verschillende uh, onderdelen van de regeringsplannen. Maar Thijs Berman zit hier nog een beetje rustig te glimlachen. Die oppositie is natuurlijk vrij verdeeld. Dus uh, het valt wel mee met de oppositie. Nou, we leven in een democratie en de Eerste Kamer doet ertoe. En als je daar een meerderheid wil halen, zul je dus moeten luisteren naar de oppositie. Ja, maar goed, voor het ene plan is het CDA wel te porren en gaat mee. En voor het andere plan is de SP misschien wel te porren en gaat mee. Ja, maar dan is het dus duidelijk dat de Eerste Kamer ertoe doet. Dan, dan zullen dus ministers uh, en, en politieke partijen met elkaar moeten spreken... En, en naar de Eerste Kamer toe moeten gaan... en heel goed moeten luisteren naar wat Tini Cox net zei, bijvoorbeeld... Ja, denkt u over onszelf? Uh, ik geloof dat de Partij van de Arbeid nu een, een, een, een, een overdenkweekend heeft om te kijken hoe het de komende jaren of de komende maanden moet gaan. Dat, uh, de, dus de Tweede Kamerfractie? Alleen de Tweede Kamerfractie. Uh, maar heeft u het idee dat de Eerste Kamerfractie tegen alles wat dit kabinet heeft voorgesteld? blind ja zegt en dus eigenlijk uh, feitelijk op politiek recess kan... of zal ook die Eerste Kamerfractie nog wel wat tegenwicht kunnen bieden, denkt u? Ja, dan had je toch hier Marleen Bart moeten hebben, de fractievoorzitter... Nee, maar van hoopt de Eerste u Kamer dat? PNV, Misschien om er nog fractie? een draai aan te geven... hoopt u dat dat daar nog enige... Tegenwind komt. Ook bij de PvdA er wordt er met tanden geknarst op allerlei onderwerpen. Net als door onze VVD-coalitiepartner. Uh, want we hebben een regeerakkoord waarvan het principe heel prima is. We gaan niet eindeloos grijze compromissen maken. We zetten stappen en soms zijn die stappen pijnlijk voor de ene, en soms stappen voor de, zijn pijnlijk voor de ander. Maar in ieder geval gaan we vooruit. Nou, dat principe is pijnlijk dat, dat zeggen... dat in de Eerste Kamer dat tandenknars er soms toe kan leiden... dat dat een fractie zegt, nee, dat doen we niet. Maar ik kan niet beoordelen welke, ja. welke punten zou dat u zijn. Zou je een suggestie kunnen doen waarvan u uh, stiekem ja. denkt... nou, ik hoop dat mijn partij in de Eerste Kamer... dat in elk geval uh, probeert tegen te houden? Nou ja, dat is een zo omvangrijke stap... dat zou je het hele regeerakkoord moeten openbreken. Zou je dat, dat ook wel kunnen? Oh, en dat, en dat gaat over ontwikkelingssamenwerking. Ik, ik ben in het, in het Europees Parlement... Dat hoopt u even. ...ben omdat... ik verantwoordelijk voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. He, ik ben, ben de uh, hoofdonderhandelaar voor de wetgeving... voor de EU-ontwikkelingssamenwerking... voor de komende zeven jaar. En ik vind als Nederland een kwart kort... op ontwikkelingssamenwerking... dan vind ik dat een, een teken aan de andere donoren... aan de andere grote landen die, die geld geven. De, jongens, jullie kunnen dat ook wel doen. En dat betekent dat dat 1 miljard de arme landen een veelvoud van het 1 miljard kan kosten. Ik hou me hard vast wat dat betreft. En het gaat hier niet over een beetje minder bouwen of een beetje meer bouwen. Het gaat hier over maken we betere watervoorziening... en voorkomen we daarmee kindersterfte, want dan hebben kinderen minder diarree. Zo simpel is het, hoor. Het gaat hier over uh, geven we een land de kans... om in die economische groei te stappen die zo snel is... En Nederland zegt daarbij, nou ja, dat moet maar een tandje minder. Ja. En ik vind dat heel, heel ernstig. Het maar Nederland het, onder uh, uw uh, partij, de Partij van de Arbeid, heeft ingestemd met die bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking, 1 miljard. Ja, dat klopt. De VVD wilde daar 3 miljard van afhalen. En dat was helemaal een drama geworden. Alleen nog noodhulp moet je even voorstellen. Mali, ja. een land dat nu verdeeld is. Het noorden is in de handen van Al-Qaeda en wat andere mistige groepen. Ja, Maar goed, blijf even en, en bij die 1 miljard. Wat betekent dat voor Mali? Dat betekent wel de hongerende mensen die vluchtelingen daar zo in Noord-Mali te eten geven... maar verder nooit werken aan enige ontwikkeling. En dat betekent dus dat je al Qaeda de kans blijft geven. En ook de cocaïnehandelaren die door de, Sahara, door de Sahara gaan met hun cocaïne naar Europa toe. U onderstreept het belang. het belang van dat geld wat daaraan uitgegeven Absoluut. werd tot Absoluut. nu toe door ja. Nederland. Maar betekent dat nou ook dat u eigenlijk uw senaatsfractie oproept om niet akkoord te gaan met de bezuiniging die de Partij van de Arbeid hierin voorstelt... Nee, samen dat met de, de VVD? Vooral helemaal nee, maar ik vraag naar uw oproep. Mijn, op, mijn opvatting is heel erg duidelijk. Kijk, als de VVD wil dat het alleen noodhulp was... en dat hebben we weten te houden... dan dumpt daarmee de VVD een failliete liberale ideologie. De markt moet het doen. Nou, we hebben in Europa wel gezien met de eurocrisis... de markt kan het niet. De markt heeft regels nodig. De markt heeft een sterke staat nodig. En die failliete ideologie die dumpt de VVD als, als, als ideologisch afval in de ontwikkelingslanden. Dat kan niet, wij zeggen. Natuurlijk kan ontwikkeling alleen als je investeert in onderwijs. Als je investeert in Ja, verzoek, maar de gewoord, in de praktijk dat, dan, wordt er nu dus 1 miljard minder geïnvesteerd. Ja, dus en zelfs meer nog. Dan. Dat kun je niet doen met liefdadigheid. Want daarvan weet je nooit hmm. hoeveel er zal binnenkomen. Maar dat gaat ook naar hele goede doelen. Maar wegen worden er niet gebouwd. Een paar schooltjes wel, maar de salarissen van de, van de, ja. van de leerkrachten Maar op welke niet. manier gaat u nou nog uw partij overtuigen? Want ja. dit staat gewoon nu in het regeerakkoord. Wij hebben dus weten tegen te houden dat er 3 miljard afgingen, ging 1 miljard af. En dat is een drama en daar zitten we allemaal mee. Ja. Gelukkig hebben we met Lilian Ploemen een minister, die wel, iets heel, wel eens een, twee goede dingen. Eén ding is, ja. het is een minister van Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zij kan gaan zorgen dus dat de handel niet tegen het ontwikkelingsbeleid ingaat. Wat heel lang zo is geweest. Wel onze handelsbelangen nastreven. En daarmee eigenlijk ontwikkeling van arme landen frustreren. Ja. en? Nou, dat gaat nu gestopt worden. En dat is heel erg goed. Een ja. ander ding wat goed is, is er komt een fonds... waarmee we het midden- en kleinbedrijf in arme landen kunnen steunen... met kleine leningen. Heel belangrijk. Echt essentieel. Ja. Maar dat neemt niet weg dat dit gaat over minder. En minder is niet beter. Net, dus. Een drama het is, hoorde ik u er net noemen. Want ja, het, ja, het is niet zomaar minder. Het is geen tandje minder. Het nee. is een kwart minder. Precies. Het is zelfs zoveel minder dat Diederik Samson zegt... hiermee zakken we door de fatsoensgrenzen heen. En ik begrijp dat als je onderhandelt met een partner... die er totaal anders over denkt... dat het niet zo makkelijk is om jouw punten binnen te halen. Maar als je een kwart... Moet geven door je eigen fatsoensnormen heen moet zakken... Ja. Ja, dan denk ik, dat zijn toch momenten om in de onderhandeling te zeggen... sorry, maar dat gaan we niet doen. Dan gaan ja. we ergens anders ja. iets, dus, iets weghalen. Dus en... om, het, om, om, om dat toch even scherp te, uh, te stellen bij Thijs Berman... want u zit in, uh, in het Europese parlement bezig zijn met dit onderwerp... Ja. en ook met de gevolgen ervan. Dus als het aan u is, natuurlijk, de Eerste Kamer gaat er zelf over... wat zou u dan aan uw Eerste Kamer... Uh, PvdA-fractiecollega's willen zeggen: Ik wil de keiharde garantie dat we zo snel mogelijk terugkeren op het pad van de 0,7%. 7 cent van elke 10 ja, euro die ja. Nederland verdient. 7 cent van elke 10 euro. Ja. Dat we die besteden voor ontwikkelingssamenwerking. Dus. Alleen ja, maar, met zulke bedragen kun je ook werkelijk iets doen voor Maar dat landen. is nu dus niet het geval nee. onder deze regering en met dit regeerakkoord. Ik geloof dat er 0,5 nu is. En vanwege Daar de crisis is zelfs het bruto nationaal product ook lager. Ja. Dus concreet is het ja, ja. geld wat we uitbesteden aan ontwikkelingssamenwerking nog veel minder. Het is al het enige budget wat daalt en stijgt met de ja. economische groei of niet. Hè? Ja, wat moeten Precies. zij dan dus? doen als daar als dan dat voorstel... Uh, wat nu in het regeerakkoord staat, hm. wat moeten zij dan doen bij stemming? Er ja, zoveel mogelijk aan... aan morrelen en dat zou bijvoorbeeld... Ja, deze maar morrelen kunnen. kan er niet. staat het in het is voor regering, of tegen in de Eerste Kamer. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat uh, deze, deze regering... Er zal, er zal streven om een financiële transactietaks in te stellen... Hm. op flitskapitaal. Daar zijn we allemaal voor. Zeg dan... 10% van het geld wat we daarmee ophalen, bestemmen we voor ontwikkelingssamenwerking. Dat heeft Frankrijk net besloten, laat Nederland dat ook doen. Ik maar u bent, maar gewoon om het nou helder te weten, als u uw fractieleden in de collega's in de Eerste Kamer adviseert, dan vraagt u dus eigenlijk aan hun. Dat begrijp je toch. Ik vind het een nee, drama u het, dat... U dit... moet zeggen wat u wil ja, vragen, ja. anders begrijpt niemand het. Ja, nee, maar dat, weet je, het probleem is, ik zit in het Europees parlement... en zij hebben daar een nationaal nee, ja, probleem op te lossen. Het probleem is, wij zijn juist om problemen He? helder op tafel te krijgen... Ja. en scherpe antwoorden van politici te krijgen. Dus ik wil gewoon weten wat u aan die collega's van u in de Eerste mm -hmm. Kamer... Prima, dan vind ik dat de Eerste Kamer er alles aan moet doen... om deze korting, die gaat over leven en dood, om die te stoppen. Ja. Bij u staat trouwens in de partij ook altijd een zeer sensitief onderwerp. Hè? Ontwikkelingssamenwerking. U bent waarschijnlijk ook in de Eerste Kamer tegen. U gaat de Partij van de Arbeid steunen. Hè? Als ze doen wat Berman voorstelt. Uh, ja. U hebt gezien dat wij al voor aan. de uh, verkiezingen... de discussie waren gestart uh, over de vraag... Uh, uh, komt eigenlijk elke euro ja. die wij geven... en ja. die we op zichzelf ook willen geven de emotie en de betrokkenheid, komt die wel op de plek. Veel beelden op het journaal ja. zijn die van mensen uit een land die elkaar beschieten. En dan vraag je wel eens af, waar komen nou al die zogenaamde ongebonden hulpgelden terecht? Ja. Als wij bijvoorbeeld het vervoer met bussen willen helpen bevorderen... die we ook hier zouden kunnen maken, zouden zeggen... hier hebt u onze bussen, ja. die krijgt u goedkoop of die krijgt u gratis. Maar dan moet u wel inderdaad die bussen daar laten rijden... zodat de kinderen naar school kunnen of naar het ziekenhuis. Ik noem een praktisch voorbeeld ja, zei, en dat gebeurt geef. niet. Ja, dan ontstaat er dus de vraag, uh, is die ontwikkelingssamenwerking zoals het georganiseerd is wel effectief uh, Ja, maar gegeven. gewoon even over de, de, de ja, vraag nee, dat is... Gaat dus, dat gaat dus bewust niet over de symbolische waarde van 0,7. En wij zijn een partij die altijd mensen aangetrokken uh, heeft die veel over hadden voor een ander. En dat zeg ik niet melodramatisch uh, nou, of romantisch dat of wat dan ook. Maar zo goed. was het. Hè, omdat we ook zelf ja, gewoon als particulier uh, uh, wilden geven... maar dan ook wilden uh, weten dat het geld op de plek kwam. En er is steeds meer over vergaderd. Er is steeds meer symboliek over gedaan. Ik ben jarenlang voorzitter van de Rode Kruis geweest. Ken de discussie van, uh, van binnenuit. Je kunt niet met allerlei beleidsplannen de mensen uh, helpen. En we hebben dus nadrukkelijk de vraag op tafel gelegd... het kan met minder... Het kan directer, het kan ook met betere samenwerking zo... met, met, de, met de economische partijen. Ook als het gaat om hun producten die Europa binnen moeten. Wij maar maar wat, nu, wat er nu afgesproken is, is niet van... laat ons kijken of we efficiënter met middelen om kunnen gaan. Daar, daar kan geen één politicus op tegen zijn... die, die niet de hoon van een over overzicht wil krijgen. Nee, dat is gewoon gezegd, ja, we geven minder geld uit en u zoekt het maar uit. En vandaag zegt Lilian Ploemen met de beste bedoelingen... ja, ik hoop dat ik het allemaal toch zo kan plooien... dat ik met minder geld hetzelfde kan doen. Geweldig, als dat kan, is iedereen voor. Maar ik ben het erg met Thijs Berman eens... met een zo'n substantiële bezuiniging... kan je niet meer waarmaken... Je met dat geld hetzelfde zou kunnen doen. En dus ik denk ook dat in de Eerste Kamer. op dit punt wel eens een grotere uh, groep zou kunnen zijn die tegen de regering zegt. Nee, hier komt u niet mee weg. Nee. Dat is niet eenvoudig. Want we kunnen inderdaad alleen maar ja of nee tegen de begroting uh, zeggen. En dat is nogal een zware stap. Maar uh, we hebben uh, een paar jaar terug, hebben we een jaar terug hebben we stennis gemaakt als Eerste Kamer over de btw-verhoging ja. op, uh, op de kunsten Kaartjes, en onze zin ja. gekregen. Ik vind dat zou in en dit geval en kunst heel belangrijk, maar ik u. vind ontwikkelingssamenwerking en daardoor je hoeven zakken, je zakken vind ik nog veel belangrijker. Ja. Dus. Ja. Meneer Berman, in, in dat geval, uh, in, in dat verband, uh, ik zag uw twitters daarover en u zei van nou als die uh, zo, uh, inkomensafhankelijke zorgpremie kan vervallen, dan moet dat ook gevolgen hebben voor de ontwikkelingssamenwerking plannen. Ik vind dat we op onze strepen mogen staan als wij de VVD zoveel geven. Maar ja, dan nog eens een keer. Dat is de verantwoordelijkheid van Diederik Samson. Ja. Hij moet dan maar tegen, tegen Mark ja. Rutte zeggen. Je moet wel goed begrijpen dat wij hier inderdaad om wat, door wat wij noemen een ja. ondergrens heen zijn gegaan. Doe iets. En, en, kijk, we, en is, omdat hij Nederland... dat niet heeft gedaan, wat is dan daarop uw antwoord? <laughs> Dat heb ik gezegd. Er, er is hier een ondergrens waar je niet doorheen moet gaan. Dat moet je niet willen. Ik werd gebeld door de medewerkers van Bill Gates. Wat zijn jullie in Nederland aan het doen? Ja. En wat zegt u en, dan daarop? Wist u ik, ik heb gezegd, kun je alsjeblieft Mark Rutte en Diederik Samson bellen? Want de, hou dit tegen. Ja, maar goed, u bent dat het, het, dat voor de Partij gelukt, van de Arbeid het he? gezicht in het Europarlement. Op dit gebied. Ja, het dus wordt heel, heel logisch dat u gebeld wordt. En het wordt heel erg moeilijk om te onderhandelen, ook in de EU... over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is nu nog vrij behoorlijk. Maar dat... Ja, wat is mijn onderhandelingspositie ja. hierover? Nog, nog, nog eens een keer, dit heeft een domino-effect tot gevolg... Ja. waar Nederland eigenlijk veel te weinig naar gekeken heeft. Dit land zit te veel dichtgeplakt en naar zichzelf, zit naar zichzelf aan het kijken. En we begrijpen het heel goed, we hebben allemaal enorme problemen. En in iedereen heeft het moeilijk en het is een enorme bezuinigingsoperatie. Ja. Dat is allemaal vreselijk. Maar kijk ook naar het effect van wat je doet als land. Het effect in het buitenland. Ja, u en verdedigt het... het hier zo hartstochtelijk. En dan vraag ja. ik me toch af, kunt u dan wat er hier gebeurd is... voor uw rekening nemen? Of zegt u dit ik gaat hoef ook dat als Europarlementariër mijn... niet tot voor mijn rekening te nemen? Ik moet zeggen, als Europarlementariër, ik sta voor een behoorlijk budget voor ontwikkelingssamenwerking, ook vanuit het EU-budget. En daarom handel ik over. Ja, ja, dus het is een besluit wat uw partij genomen heeft en dan hoeft u het verder niet voor uw verantwoordelijkheid te nemen. Ik sta achter het regeerakkoord, maar ik sta niet achter alle punten van het regeerakkoord. Nee, dat, Laat het is, zijn. Nee, dat is duidelijk. Uh, nee, dat is wel behoorlijk duidelijk. Is, is het nou. toch nog mogelijk, uh, meneer Brinkman, om. Uw woorden samen te vatten uh, dat die grote bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking... ook voor uw fractie in de Eerste Kamer nog niet een uitgesproken ja is? Het gaat echt over het effect. Nee, ik maar gebruik... dus gewoon, ja, nee, probeer nee, nou nee, even mee nee, te nee, werken nee, aan. Het is gewoon ook niet voor mij ja, leuk nee, in zo'n uitzending. Nee, dat zullen we ook niet, niet doen. Omdat we überhaupt niet gebonden zijn aan het regeren. Nee. zelfs niet als Eerste Kamer. Als wij onze kennis op het gebied van water... Uh, van, uh, ...van voedsel. Hè? Ik zeg het maar even, Wageningen uh, als verzameld begrip. Beter ter beschikking kunnen stellen van ontwikkelingslanden en niet van, van iedereen en niet van alle uh, landen, eh, dan is dat een heel ander uh, antwoord als dat positief beantwoord dat wordt dan wanneer men gaat zeggen, nou we gaan dat nog weer eens overleggen met uh, allerlei multilaterale fora en dat, daar zijn we allemaal niet, niet van. Wij zijn van de praktische en dat zullen nog ja. meer de komende tijd worden. Ja, maar het is nog geen ja hè, dus voor dat voorstel. Begrijp maar wat ik kan dan? Al duidelijk worden, want mijn fractie zal in ieder geval op 4 december, als we met de minister-president en de regering praten, en? over de Begroting. Ik wil dit wel, punt, dit punt daarvoor brengen. Een motie daarover formuleren. Graag in samenwerking met zoveel mogelijk andere ja, collega's. Ja. Oh. En dan zal het CDA ook duidelijkheid geven. Ik wil er bekeken. graag wel één ding aan toevoegen. Ja. het gaat over ja. de Thuisperma. invloed van Nederland in de wereld. Ja. We hebben een behoorlijke invloed ook dankzij de ontwikkelingssamenwerking. Dat is één ding. Die gaan we kwijtraken. Die, die gaat minder worden. Wil Nederland afzakken naar het niveau van Oostenrijk... Ooit ook een keer een grote macht, dat waren wij in de 18e eeuw. Mm. Ze is nu een totale provincie geworden in de wereld, geen enkele invloed meer. Dat is belangrijk. Iets anders is, ontwikkelingssamenwerking betaalt zich terug... Als je het niet kan uit moreel besef, doe het dan maar uit eigen belang. Ja. Ja, het is maar het eigen blijven. belang is ook dat en, nou, in Nederland ja. de economie ja. dan blijft draaien. Dus ja, als u nu zegt, we gaan een financiële transactietaks bovenop een bankenbelasting... bovenop verdere oh, beperkingen ja, voor de banken leggen... dan gaat de hele Gebring, economie man. hier niet meer draaien. Nee. Dan geloven de mensen in Nederland er al niet eens dus dat meer Samson zegt is heel, het. heel, is zegt heel zielig vanmorgen. voor de aandeelhouders. Ik heb daar niet nee, zo heel veel nee, nee, mee. Nee, het heeft niks met de aandeelhouders te maken. Het heeft met de koopkracht van de mensen te maken en de houding van de mensen. Samson zegt, ik heb geen mail ontvangen over de beperking van ons. Precies, dat zet dat is de teken aan de, aan de wand. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen er geloof in houden... dat wat hun politici, wat hun kabinet doet... dat het voor hen, voor ons land, van belang is. En dan ja. zullen ze ook geneigd zijn om inderdaad weer in Europa mee te doen. Oké, okay, Daarmee... nou, laat het hier even bij, bij dit onderwerp nog wel even zeggen... dat mevrouw Ploemen, de minister van Ontwikkelingssamenwerking samenwerken vandaag op een Afrika Dag van de Evert Vermeer Stichting... zegt dat uh, het uh, allemaal wel pijnlijk is, die bezuinigingen... maar het heeft geen zin hierna vandaag nog heel lang bij stil te staan. Maar dat is een ijdele hoop, voornamelijk dat gebeurt vervolgens... Uh, wel, zo blijkt. het. Nou, we hadden het over uh, of uh, uh, kabinetten doen wat mensen willen. Uh, deze week ging de premier door het stof over de eerste kabinetsplannen. Hij bood excuus aan. Beloofde het vertrouwen weer terug te winnen. Wij hebben even aan de Achterban gevraagd... of dat sorry helpt bij het winnen van het vertrouwen. Roddel en Achterban. Herstellen en opnieuw beginnen. We zijn gewoon te snel geweest. Zullen ze er zelf ook wel inzien. Als je leider bent van een land en je moet sorry zeggen, dan heb je iets fundamenteel niet juist gedaan. Ik vind het toch onzin als iemand een stapje fout doet, om onmiddellijk weg te lopen. Als je een fout maakt en je zegt sorry, dan neem je ook de verantwoordelijkheid op je. Voor zijn eigen kiezers, de, daar is volgens mij het meeste sorry voor bedoeld. Bedoelt hij echt sorry met sorry? It's such a powerful word. Nou, het lijkt me wel op zijn plaats. Het werd een uh, beetje een uh, puinhoop. Zo kwam het op me over. Hij heeft er in ieder geval iets aan gedaan. Hij beetje... is een beetje dom geweest. <laughs> hij had het kunnen ontkennen of uh, een heel mooi uh, goed antwoord kunnen verzinnen. Maar ik vond het wel sympathiek. Het werd een beetje een puinhoop. Zo kwam het op me over. Sorry zeggen betekent dat je het echt anders wil gaan doen. En ik vind het heel goed dat uh, zijn premier zijn verontschuldigingen aanbiedt uh, tegen zijn kiezers. Ik heb wel vertrouwen in Mark Rutte. Ik denk dat hij nog wel voldoende vertrouwen heeft en dat ze dat accepteren. Ik vind dat we gewoon hup nu, opnieuw schandelij. Gewoon een en vertrouwen. Daar hebben we het over met onze drie gasten. Tini Cox van de SP, Elko Brinkman van het CDA... en Thijs Berman, Partij van de Arbeid Europarlementariër. Ja, uh, meneer Berman, toch nog heel even naar u. Uh, het, het vertrouwen, kiezersbedrog. Heeft u daar zelf ook last van als het gaat over die ontwikkelingssamenwerking? Want dat nee, is natuurlijk even. wel iets... Ja, Wij zitten in een democratie met evenredige vertegenwoordiging. Dan moet je kiezen. Of je schaft dat af en dan krijg je een meerderheidssysteem... met één partij die aan de macht is en die hoeft geen concessies te doen. Of je blijft in evenredige vertegenwoordiging en je hebt dus coalitie regeringen. En je accepteert ook van tevoren al dat je a. je programma hebt... en b. vervolgens een coalitie ingaat en daar veren laat. Daar is niks aan te doen in de democratie die wij hebben. En ik vind het altijd een beetje een raar verhaal... dat je kiezersbedrog pleegt als je een coalitie ingaat. Je neemt de verantwoordelijkheid te gaan regeren. En ja, daar krijg je niet alles wat je wil. Dat, zo is het leven, ja? In de gaat het niet anders. Ja, toch is het fascinerend dat bij de VVD zoveel gedoe ontstond... over dat wat was ingeleverd. En dat bij de Partij van de Arbeid... en ik heb ook een aantal bijeenkomsten bijgewoond ik was ook bij het congres, dat gedoe eigenlijk uh, marginaal is. Komt dat nog bij de Partij van de Arbeid? Ik ben u? bang van wel. Als Tini Cox het heeft over de inkorting van de WW... dat ligt ons zeer zwaar op de maag. Ik, daar hebben wij slapeloze nachten van. En dat, is, dat zijn ook onderdelen van dit regeerakkoord... die ongelooflijk moeilijk zijn voor jaren. Dus ja, nee, dat is... Dat en ook is, uh, bijvoorbeeld illegaliteit wat opeens uh, strafbaar is... Ja, dat soort dat, maar dat mag helemaal niet volgens internationale verdragen. Dus dat is, dat is, een uitges dat is uitgesloten dat dat gaat gebeuren. Oh, dus dat komt ook niet in de Eerste Kamer? Dat lijkt me niet. Nee, en okay. Tini Cox, u, u knikte meteen. Die schok die gaat nog komen, denkt u, bij de Partij van de Arbeid ja, ik achterhand. Ik denk dat, dat Mark Rutte nu sorry heeft gezegd. Volgens mij was Jan Marijnis ooit de van het woord sorry-democratie. Dat is volgens mij het enige woord dat de SP toegevoegd heeft aan de Nederlandse taal. <laughs> <laughs> uh, maar je moet ergens beginnen. En even dus, dimmen. Oh. Ja, maar dat heeft vandaar van niet gehaald. Dat andere wel oh, volgens mij. Oké, okay, dat, dat was de oplossing van de minister-president. Ik heb Diederik Samson nog zo weinig sorry horen zeggen. Hij heeft gezegd, nou, ik heb, ik heb collega's in nood geholpen. Dat zie de mens, daar zullen we het met z'n allen over eens zijn. Alleen maar Rutte een heeft een zet... inschattingsfout gemaakt, blijkbaar. Maar u suggereert dat hij... Ik heb hem geen sorry horen zeggen, uh, bijvoorbeeld... Van, ik heb nu wel de inkomensafhankelijke zorgpremie... die sinds 1998 in ons verkiezingsprogramma stond... heb ik binnen drie dagen ingeleverd, lees ik nu vandaag in de, in, in de Volkskrant. Ik heb hem geen sorry horen zeggen van... Nee. Nou, één ding dat ik beloofde in de verkiezingscategorie... De campagne was uh, niet inkorting van de WW, niet uh, aankomen aan, aan het ontslagrecht. Dat gaat niet gebeuren. En dat heeft hij ook ingeleverd. En ik, ik ben het met, uh, met Thijs Berman eens. Daar zal in de Partij van de Arbeid ook over gediscussieerd worden. Ook omdat de vakbeweging die door Dirk van vandaag... eigenlijk als de natuurlijke bondgenoot van de Partij van de Arbeid wordt, wordt opgevoerd... Uh, de vakbeweging kan dat niet accepteren. Want dat, dat ondermijnt de positie van de vakbeweging totaal. Dus ik denk dat er nog heel veel gaat gebeuren. De SP zal op alle momenten kijken hoe we ook met die PvdA's... die denken, hallo, concessies mm -hmm. doen. Ja, natuurlijk. Ja, maar... Ik ben het erg met je eens. Uh, dat is die fout, maar op je principes... op oh. je echte beloften in de verkiezingscampagne terugkomen... en daar niks voor terugkrijgen, dat kan niet. Dus ik ben, ik ben erg benieuwd hoe dat dit kabinet uh, dat wil gaan plooien. En dat zal uh, een laatste opmerking. Als in de Tweede Kamer niet gezocht wordt... naar grote meerderheden voor plannen, dan denk ik dat uh, niet alleen mijn partij, maar ook de partij van Elko Brinkman... en andere partijen in de Eerste Kamer... Uh, uh, niet, uh, niet uh, erg makkelijk uh, meegaan met de uh, plannen van de regering. Ja, het ja. heeft dan niet zoveel zin om elkaar te het gaan verketteren... en te gaan beschuldigen van neoliberale keuzes. Ik kan me herinneren dat Emil Roemer ook in de verkiezingscampagne heeft gezegd... dat er voor hem geen taboes hmm. waren. Nee, nee, dat klopt. Maar uh, volgens mij waren Samson en en Roemer, die trokken min of meer gelijk op. Ik hoor Samsel nog zeggen... het dichtste bij mij staat, de SP en GroenLinks... en het verste weg, de VVD. Ja, Dat hij dan met de VVD onmiddellijk na de verkiezingen in bed duikt... Was er een ja, keuze? Ja, ja dat heel, was een keuze. Heel, dus heel, altijd een keuze. Heel, heel even naar die, die maatregelen. Geen inkomensafhankelijke zorgpremie is er dus meer. Dat is een punt voor de VVD. In plaats daarvan heeft de Partij van de Arbeid wisselgeld gekregen... 250 miljoen per jaar naar een sociaal fonds. Meneer Brinkman, dat geld komt wel uit het infrastructuurfonds. Dat was geld waarmee u... Bijvoorbeeld, wegen wilde bouwen. U, ja, de het bouw. Is een, uh, eigenlijk is ik vind het dus een vreselijke maatregel, uh, ook vanuit het CDA. Uh, wat wat gezien. vindt u precies een vreselijke nou ja, maatregel? Dat je uh, dus uit een investeringspotje uh, geld haalt uh, om sociaal beleid te voeren, terwijl sociaal beleid begint bij de vraag hoe brengen we de mensen weer zekerheid bij. En zekerheid begint bij een baan... voor zover je als familie van een baan afhankelijk bent. En dat zijn de meeste mensen. Dus helemaal los van het feit dat het ten onrechte... uit die wegenpot is gehaald, uit de infrapot... Eh, legt het haarscherp bloot dat het hele debat... over de nog steeds mistige koopkrachtbeelden... aan de verkeerde kant eh, is eh, begonnen. Men heeft gezegd... Wij willen wat uitruilen, nou dan kan ik dat op zekere hoogte nog wel begrip voor opbrengen. Alleen de echte discussie gaat erover: wat gaat de staat nu minder doen? En men legt extra lasten uh, uh, op. Nou, Wij, CDA's, zijn helemaal niet tegen dat er hier en daar eens een extra belasting uh, is. Maar de hoofdopgave is: hoe kunnen we de overheidsrol wat terugdringen en wat meer. Aan de samenleving zelf overlaten. En dat is geen ideologisch verhaal, maar dat is gewoon een praktische noodzaak. Nog altijd, ook komend jaar, wordt er meer uitgegeven door de overheid dan het jaar daarvoor. En meer dan er binnenkomt. Uh, dan is in elk normaal huishouden, in elk bedrijf, de situatie dat je dan zegt: dan ga ik minder uitgeven. En daar zullen we als Nederlanders aan moeten wennen. En waar ik reuze beducht voor ben, is dat we nu overal gaan terugonderhandelen. Dat is dan niet onze fout, want we nee. hebben er niet bij gezeten. Maar ik hoor nu hier aan tafel dat men zegt: nou, dan gaan we in de hervorming van de arbeidsmarkt ook weer op opnieuw beginnen. We gaan met ontwikkelingssamenwerking... opnieuw beginnen. Nou, de hele zorgdiscussie... moet nog van inhoudelijk beginnen, hè? want niemand weet nog... Hè, wat hij nou precies aan dagbesteding eh, krijgt... of welke huishoudelijke hulp er wel of niet betaald eh, wordt. Dus laten we daar nu de komende weken alle aandacht op hebben. Eh, dat is wat de mensen willen weten. Heeft u, als ik u zo hoor, zo scherp geformuleerd... in dit eh, blokje, zou ik maar zeggen... dat dat regeerakkoord al nu reeds aan het eroderen is... Ja, In is, is uh, ik, ik, ik prijs de minister-president en dat meen ik echt voor het feit ja. dat hij ruiterlijk en redelijk zijn fout heeft uh, erkend. Maar. Ik signaleer tegelijkertijd uh, dat men dus direct grote onderdelen van het regeringakkoord, dat hele zorggebeuren, uh, alweer op een ander been heeft uh, gezet. Ik hoor uh, nu hier aan tafel alweer de eerste schermutselingen over. Uh, nou, noem het maar even, de hervorming van de arbeidsmarkt. Uh, een nogal essentieel uh, punt. Er is uh, nog een heel groot debat te gaan met gemeenten en provincies. Niet zozeer over die 100.000 grens. Maar, maar wat, wat wilt u eigenlijk concreet uh, van ons? En ondertussen uh, wordt een afbraak uh, uh, bevorderd. Hè, door, nou, even weer in dit voorbeeld, uit dat wegenpotje met 250 ja. miljoen te halen... waarbij we 3.000 man extra op straat komen te staan. Afbraak bevorderen is bijna SP-taal. Ik uh, zag ook Tini Cox ja, enthousiast ja, knikken nee, bij dit verhaal. verhaal. Nou, Ik, ik, ik ben het met elke Brinkman eens... dat. Uh, er is een regeerakkoord gesloten, dat is heel snel gegaan. Dat is mooi, hè? niemand wil erg lang op een regering wachten, maar het is ook wel heel erg snel gegaan. De zorgpremie is een voorbeeld van geweest van slordigheid. Maar op hele grote terreinen weten we niet, en ik denk dat ook de regeringspartijen niet weten wat ze nu willen. Mm. Vandaag lees ik in de krant dat de Partij van de Arbeid zegt, er moet een visie komen van het kabinet. En de VVD, het wetenschappelijk bureau van de VVD zegt: oh god, laten we daar vooral niet aan beginnen. visie, dat moeten we niet hebben. Dus wat er gaat gebeuren op het trein als zorg, de arbeidsmarkt en zo, dat weten we nog niet. En als dat duidelijk wordt. En dat zal ook, zoals dat nu met de zorgpremie gebeurt... als dat duidelijk wordt, dan denk ik dat het volk zich wel zal laten horen. En dan zal de regering een grote, een zware dobber krijgen... om daar een meerderheid voor te krijgen in beide kamers, volgens mij. Want er zullen ook mensen bij de Partij van Arbeid en bij de VVD... in de Tweede Kamer gaan zeggen... ik zit hier niet als stemvee, ik zit hier als volksvertegenwoordiger. Ik heb ook nog mijn eigen, mijn eigen mogelijkheden. Dus ik zie nog niet, als de concrete plannen echt op tafel komen... dat dat zomaar gaat lopen. Thijs Beerman, klinkt helemaal niet leuk voor de Partij van de Arbeid ook toch, hè? Ik vind dat het wel leuk klinkt. Ik vind het ontzettend leuk. Het betekent, nou ja, dat, er, het betekent en, dat er doorgesproken moet worden... Ja. over plannen waarvan een grote, grote, hoeveelheden, grote, grote groepen mensen denken... dit is heel erg zwaar, kan het niet anders. Ik vind het ook niet meer dan normaal dat je op die vragen ingaat. Hm, dus er moet wel doorgesproken hm. worden... Dat ja, ook ja, maar zijn de er jaar staan, jaar gespreken gespreken dingen, er staan ook ja, hele goede dingen in het regeringshoofd. Wij ze worden van Breekman. Nou, ja, vier jaar spreken en heronderhandelen. Nee, het land zit te wachten op een regering die regeert. Zo simpel is het. En dus eh, liever wat extra vergaderen, ook in de Eerste Kamer. Om dan heel precies met een fijn mesje te zeggen: dat wel, dat niet. En wij zullen echt niet alles doorsnijden. Maar tegelijkertijd uh, dan moeten we ophouden met algemene uh, discussies. Uh, dan had men maar langer in die onderhandelkamer moeten zitten. We gaan aan onze kant niet heronderhandelen. Uh, we gaan gewoon horen, uh, wat wil u nou? Maar ik begrijp uit uw woorden in elk geval dat die uh, zorg over... Uh, de groei, hè. u bent ook nog eens uh, vicevoorzitter van het VNO-NCW, de grootste of de, de werkgeversorganisatie. Dat met name op dat vlak, de economische groei en wat doen we daar nou aan, uh, dat u daar niet echt uh, vrolijk over denkt. Nou ja, de, de mensen willen gewoon weten: hou ik mijn baan? En, en, ja. en, en, en, ik dat lees het niet, niet in het regeenakkoord Het is niet een belang gedaan. van bedrijven, het is een belang van ons allemaal. Eh, als je ziet hoe de Duitsers het hartstikke goed hebben gedaan aan verhouding... die bijvoorbeeld duurzame groei echt hebben bevorderd... ja, zo simpel is het wel. Terwijl ze er helemaal niet zoveel belastingen betalen. Ja, ja, overal is kritiek op mogelijk, vrienden. Maar dat is wel de kern van, van de vraag. Nou ja, maar het is wel één van de dingen. En het is wel ja, dus wat zei de laatste zin? Wat was nou Wij de laatste... zitten te discussiëren, hier te heronderhandelen. Althans, dat is toch een beetje het beeld van de laatste weken wat een burger ja. van dit land. Ja, heeft. maar als je op één ding ben. het regeerakkoord moet toejuichen, is het nou precies over duurzame groei? Ja, dat zijn, ja, met permissie, dat zijn net zoals in het ontwikkelingssamenwerkingdebat een getal. He, we gaan harder uh, eraan trekken om sneller uh, de, de doelstelling in 2020 te hebben. Maar als je vraagt hoe doen we dat nou precies, wat betekent dat nou in termen van de energiebelasting voor de mm. mensen? Wat betekent dat nou in. De verduurzaming van de industrie. Dan is uh, het alleen het dat we windmolens op, nou ja, op zee plaatsen. En we 112.000 werklozen extra. Ik heb mij wel afgevraagd toen hmm. het kwartetspel... in de, in de kabinetsformatie ja. plaatsvond... Dat, dat je kaarten kon, uh, kon kiezen. Wie nu de kaart werkgelegenheid heeft gevraagd? Want het lijkt alsof niemand die kaart heeft gevraagd. Hmm. Want het effect van het beleid is meer werkloosheid. De maatregelen, ben ik met Brinkman eens... die lijken er niet op alsof je de economie gaat stimuleren. Dus straks... Uh, blijkt dat het onderdeel werkgelegenheid niet besproken is bij de kabinetsformatie. Het is de uitkomst geweest, het is niet het, het, het, het, het, het, het hoofdonderwerp uh, geweest. Ik nou, ben is toch benieuwd het he? hoe, hoe een SP tegenover de VVD had gezeten uh, in, kabinets, in de coalitieonderhandelingen. Dat had ook ja, nog een, ja, een kabinet dat kunnen zijn. kunnen ja, proberen ja. als hij ja. bij ons aan was ja. gekomen. Niet ja, meteen ja, naar de VVD ja, ja, was overgestoken. Nou ja, dat is, dat uh, had hij ook beloofd. Gedane zaken, hoe is dat gezegd ook alweer? Nee, maar geen keer. dat blijkt wel dat het wel gebeurt, want van de week is men ermee begonnen. Dus er is een week gedaan. We, zijn het, we, we zijn praten doorheen, na de maar. uitzending verder, volgens mij. Ja, want... We hadden positief willen eindigen, maar goed, zit er niet <laughs> in. <laughs> we zijn aan het einde. Dank aan onze gasten Elko Brinkman, Thijs Berman en Tini Cox. Straks eerst het journaal, daarna Argos, daarna Tros in bedrijf... Dag. en wij volgende week weer. Tot dan Tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros. Morgenmiddag opent Govert van Brakel de deuren van de persttribune.